Die geleden is onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald terella. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaters, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in Heilige. Algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en het eeuwig leven. U is genoemd openbaring daarvan, het 22 e hoofdstuk. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon God en, en des lands.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 Samenkomen in uw bedigheid. In deze midden van deze sabbadag. En ach heren wij hebben al van uw woord mochten horen. O van de waarheid van uw woord. Waar dat de tijd dat vliegt voorbij. Een mens dat gaat naar de eeuwigheid. En de, en de breid van uw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 Dat uw woord nog eens zegenen mocht op bekering der zonder In deze korte tijd hier. Dat we hier op aarde mochten hebben. Want het leven is een dam. En de dood wenkt ieder hier. En wij vliegen er geen. En zonder dat een mens weder geboren wordt. Dan zou een mens eeuwig verloren gaan. Dat is de getijgenis van uw woord. En mogen nog het waarheid, nog in het binnenste nog eens toepassen. En heren mogen ook uw volk in bijzonder gedenken. Ook wanneer dat we samen mogen zijn voor een voorbereiding spreek. Heren mogen uw ware en echte kerk nog gedenken.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 Dat de bediening van die heilige sacrament van het avondmaal bediend mocht zijn, Heer, Dat uw volk nog eens bij mijn der mocht brengen aan de tafel des verbonds. Tot de eer van uw naam. En mocht het wezen ook tot sterk van, sterkte van honne geloof. Mocht uw woord daartoe zegenen ook in deze midden. Tot onderzoek.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 En Heere, gedenk ook het kindje die naar het geis gebracht moet worden. Gedenk ook, weduw, wedu naar een wezen. Gedenk iedereen in zijn weg en pad, here. En gedenk de rouwdragende geweten ook onder ons. Die steeds motten ervaren de lege plaatsen in de leven. Gedenk de enige die aan die tijdsgebonden zijn om ziekte en af ouderdom. Heren, mogen ze nog eens bezoeken en heeft ze nog een beetje lust nog om uw woord nog eens onder te zoeken. En heren, gedenk ook alle die in deze middag samen zijn gekomen. Ach, heren, komt nog eens om en handelt niet met ons naar onze zonde. Merci ons aan nog in de volheid van uw lieve Zoon, Jezus Christus. In wien u al uw welbegaan geget. Ach, mocht uw lieve Geest nog eens uitstorten. En help ons, o hier open nog uw woord voor ons en heeft ons als de dichter dat getij schonk ge mij de gelp van uw geest. Dat uw woord nog eens verklaren mocht tot de mening van de geest. En heren, dat het ook in het gehoor, Ach, o Jacobs, God, geef ons gehoor, Ach, laat er nog eens wat van iedereen wees. Heren, gedenk ons dan en ontferm over voor ons. En onze kinderen. Het eind ook onze arme land. hier geeft er nog een gebed voor. Het zakt mij weg onder uw wegvaardige oordeel. Maar ach hier komt nog eens. O komt nog eens. Met het geest der gebeden. Dat het nog eens een aangebonden zaak nog mocht worden. Voor uw valk, voor land en valk.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 you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 want dat kan alleen maar gegeven worden. En er is geen een die in en van zichzelf daar recht toe heeft. Geen een. Want in onze diepe bondsbrekenadem adem zijn er wij allemaal gevallen. In het midden van de dood en de zonde. En er is geen een die, die geeft.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 En daar vraag ik nou vanmiddag, ken je er wat van? O, heeft de licht ooit in uw leven opgegaan? En heeft ge door de licht des heilige geest ooit uw zonde gezien? Als dat ze zijn in de ogen van een heilig en rechtvaardige God, waar mijn hoorders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 Nooit en te nimmer mijn woorden. Maar God geef hem opgeroept. En God heeft hem opgezocht. Net zoals die verloren zoon. En als God een mens opkomt te roepen. al oh mijn hoorders, er zijn is die mensen opkomt te roepen. En ouderling, En ook andere mensen. En dan blijven mensen op, op zichzelf dezelfde.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 Gods geboden doen. En dat is. In God geloven. O oh, dat is de eerste werk. Mijn hoorders, Dat ik krijg te doen. Uit de wedergeboorte. Om eens in God te geloven. In zijn heiligheid. In zijn rechtigheid. Want die ziel die komt. Gods gebode te doen. En dat ziel. Dat heeft geen. Dat heeft het niet de vinger meer naar God neemt. Maar dan krijgt hij de vinger terug naar zijn eigen. En dan krijgt die ziel God lief mijn oordes. En toch, hij kan niet zalig worden. Begrijp het. Ken je het in je leven mijn oordes. Dat je God lief gekregen heeft. En nog, dat je niet zalig kunnen worden.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 Als dat gaat hier drukken. Oh, mijn hoorders, wat is dat toch een mooie voorbeeld? En als dat zonde gaat nou drinken, Dan komt die kind van achter de ijs. Met zijn hoofd beneden. En daar gaat hij naar vader moeder toe. Begrijp je het, mijn hoorders? Daar gaat hij naar vader en moeder. En daar gaat hij zijn zonde beleiden. En daar wordt liefde ingetoond. Want om de liefde kan die de zonde niet meer bedekken. Oh, ik hoop dat je het begrijpt. En, en dat liefde, dat trekt me kanten. En dat schuld, dat houdt van me kanten. Maar nou, het staat hier. Het, het blijft hier niet alleen daarmee. Nee, want God die gaat door met zijn werk. De Heer die gaat door.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 Die mag alleen hem onhelzen als hij die volk onhelst. Want de here die maakt zijn volk oprecht. En nou wordt dat voor die jongen zo'n eeuwig wonder, Want dat is voor hem nog een weg der hoop. O, oh, daar heeft hij nog een hoop mogen krijgen. En een weg dat hij nog niet wist. Begrijp je?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 Nee, och, misschien zit er een arme ziel vermid die wel eens hoop gekregen, gegeven is gegeven, maar die de weg niet weet. En gelukkig dat we maar niet weet. Want onze ellende vandaag aan de dag is dat we weten te veel met ons. En onze ellende vandaag aan de dag is niet dat we te grote zonder zijn, maar dat we te goed zijn en te veel weten met onze Hoofd. En gelukkig we het maar niet meer weten.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 Met een hemelhoge schuld is die binnengebracht. Als je nou die jongens vraagt hoe moet je weer even van je schuld verlost wezen, dat weet hij het niet. Maar hij heeft toch zo ver gebracht dat van zijn eigen geen verlossing ooit meer mogelijk is.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 Oh, dat ware val van God. Ze, ze springen er niet zo aan toe, mijn hoort dus niet. Maar ik was zo blij. Ik was zo blij toen ik die oude vrouw. Want daar mag ik echt voelen, dat is nou een echt van die. Zo lang gewacht. Maar God zal zijn werk niet, Hij zal zijn werk niet beschamen. Ik. En, en alle mensen die weten dat het een kind des Heren is. Er wordt vandaag aan de dag, er komen de mensen op de havenmal en dan zeggen ze, heb je ooit nog eens iets van die man of die vrouw gehoord? En dan wordt wel gezegd, nee ik nooit. Nee mijn orders, dat is de weg van de Heren niet. Het <coughs> tafel des verbonds, dat is gezet voor Gods volk.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 Wij zouden met onze eerste dachten maar afhandelen. En ik zou het zomaar in kort willen verklaren. Afgenooid. nooit afge in nooit uw leven. Door genade moesten geloven. Geloven dat oog voor u. Dat oog voor u. Christus een leven gegeven is tot voldoening. En tot wegnemen van de eeuwige bloed. En ik zeg er maar in korte woorden gemeente. En ik wil de nadruk eraan leggen. Je het nooit ervaard heeft in uw leven. Dat je het most geloven, Most geloven. En dat is wel sterk mijn hoort. Maar niet te sterk voor dat echte woord.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 Dan wat een mens over gemeen algemeen wil denken. Oh, misschien valt het nog mee. Nee, en ik kom niet lager gemeente. Als je het nooit door genade mocht geloven. Dat ook voor je zo'n goddeloos. Dat je het geloven mocht. Dat ook voor je is de zaligheid gegeven. Dan is nog de tijd om God te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 Ach, ik hoop, mijn hoorders dat de Heer je heven mocht om daarover te denken. Want er legt zoveel in opgesloten. En dat is dit, mijn hoorders in kort wat erin, wat erin legt opgesloten. Dat is, dat is dit, om nou eigen te leven. En door hem te leven. En tot hem te leven.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 Dat is nou een volk zo doodarm in en van zichzelf. Dat is een volk die in gaat leven. Dat is niks anders dan schuld en ongerechtigheid zijn. Dat is nou een volk dat in gaat leven. In de ware praktijk van het leven. Dat is de eeuwenverdoemenis waarde zijn. Niet alleen in onze bonsbrekende adem. Maar van elke dag van onze leven. Maar dat is een volk.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 Dat je nog eens waardig mocht worden door hem. Want die krijgt macht aan de boom des levens. En dat je waardig geworden mocht door hem. Om nog een ogen gegeven te worden. Om in die gebrokende brood. En in dat eitgestorte wijn nog te zien. O dat je nog eens teruggeleid mocht worden in de stilte van de eeuwigheid. Want daar is de kerk geboren. In de Vaderharteliefde mijn woord.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 En waar komt nou de liefde vooruit? Of oh, dat de Heere zegt. doet dit een herdenking van mij. En dan zie je dat kinderlijke lief. Of oh, mocht de Heere dat nog eens geven. In het echte oefening. En in het ware inleven. Want hypocrieten en, en of oh, al dat rommel van onze eigen dat geeft geen waarde mensen. Doet er maar niks bij. Want het geven mensen toch niks. Wees maar oprecht mijn hoeders. En volg van God, zeg het maar hoe dat is. Want die heren die het beter dan wij weten. Maar hij weet ook wat anders. Want gij weet. Hij weet wat je ziel vooruit gaat. En daar gaan we maar eindigen gemeente. Misschien zit de Heer naar arme ziel gods. Vol van vrees en vol van donkerheid. En die zegt, dan kan het voor mij niet wezen. Laat me dan eens eerlijk in de vraag instellen. stellen.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 En daarom heb ik net gezegd, er is een volk die het geloven moest. O oh, ja, omdat Gods werk is. Maar zegt het nou volk dus hier, wat is nou hij begeert? Wat is nou hij begeert? En dan, af het echt van God in het begin van hij geweest is. En je wel door genade is hem is mochten aanschouwen In de openbaar af toepassende werk.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 Want daar verlangt de ziel voor. En als je dat nou vanmiddag zegt kind, in de ogen van God. dat je zegt: ik, in, heren, gij weet het. Och, dat je hij, dat hij met de dichter mocht zeggen. Och, was mijn ziel daarwaarts weer geleid. Dan is er ook voor zo'n ziel een plaats op de avondgang. Ja, voor zo'n ellende. Want de Heere zegt, komt, gij dorst. O, het staat in Gods woord, mijn gehoord is. Gezegende zijn de armen van geest. De armen. Want ze zouden de koninkrijk gods gegeven worden. En ze zouden al hier op aarde de voorsmaak van hebben. Ik hoop, val ik dus hier. Dat de Here dat nog eens even mag, Dat ook in deze week. Dat je, dus, dat je, dat je er bezig mee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 Ja, door die gezegende werk van een drieëne God. Lijst het mijn God. Zalig zijn zij. Die zijn geboden doen. Op dat God mag zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan. In de stad. Ach, die kerk die heb het hierin. In het begin. Was het dus straks, zo volk van God.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 Binnen te mogen gaan. O eeuwig mogen door die poort. Eeuwig binnen gaan In het geest van mijn vaders. Om daar aan de ronde tafel. Met Abraham, Isaac en Jacob. Eeuwig God groot te mogen maken. O wat zou dat een voorrecht wezen. Voor Gods van, Want de Heer die geldt zijn kerk binnen. Wij leven in donkere tijden mijn hoor. En de heren die hals een kerk binnen. O gezegende die boven de strijd wezen moet, want het blijft hier in dit wereld een strijd in de kerk, een mis in de kerk en een verdrikte kerk. Maar ze zouden straks de wens eeuwig krijgen, eeuwig verlost van die drie golven de vijand, waar ik de grootste van is.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 En bekommerde in onze midden. Dan zou je zeggen maar. Ach ik weet het ook niet meer. Ik weet het ook niet meer. Ik hoop dat het, dat het zover komen mocht dat je het echt niet meer weet. Dan zou ik voor je nog eens wensen vermidden. Want er wordt wel eens over gepraat. Maar het wordt wel weinig maar waard dat niet meer kind. Want kan nog eens wezen mijn dus Dat je denkt dat, je, dat het niet meer maar dat het nog eens verder afgesneden moet worden.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 In gedenkenis van mij. Amen. Heren zegen nog uw woord. En mogen nog de toepassing hebben Tot beleidschap van uw volk. Tot verheerlijking van uw naam. En heren dat ge nog eens geven. mogen aan de aanstaande rustig. Dat de tafel des verbonds nog eens bediend mag worden. En dat uw kinderen nog eens vrijmoedigheid. in midden de strijd en de komer, de zonde, de duivel zelf en wereld. Ach, heren, dat gij het overwinnen zal in de strijd. Ah, dat ze er nog eens toe gebracht mogen worden. Heren, hij zou een willig volk hebben aan de dag van, gij, van die herkracht.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 Wij weten niet wat voor een mens staat te wachten. Maar mocht een man nog eens, nog eens weer genezen. En heeft nog eens weer kracht. Dat ze samen weer mocht terugkeren op het bestemde tijd naar het oude vaderland. Het denk haar met haar kind hier en haar kinderen in het oude vaderland. Mocht nog alles wel maken. De wegen nog heiliger. Aan de arme ziel. Dat de roepstemmen niet eenmaal tegen getijden. En ook haar die net getrouwd is. En weer terug. Om mee te helpen. Gedenk haar ook met haar man. Mogen ze weer samen bij me kander brengen. Maak nog alles wel. Wij en heren heeft nog een verzichting voor me kant Dat we nog me kander nog de noden mogen dragen. waar hij zegt wel liefde wou.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 De dus gaat er geen vrede. De Heren zegenen u en begoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heren verheft zijn aangezicht over u en heve u vrede. Amen.